Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Katrien Straathander, het NOS Journaal. Het Haaglanden Medisch Centrum overweegt om één of twee locaties... waaronder het Bronovo, te sluiten. Dat schrijft het AD. De krant maakt dat op uit een verklaring van de ziekenhuisketen... waarin onder meer staat dat de mogelijkheden worden verkend... om de zorg in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden. Een woordvoerder van het Haaglanden Medisch Centrum noemt berichten... over sluiting voorbarig en zegt alle scenario's te verkennen. Eind januari valt er waarschijnlijk een besluit. De Intercity-trein naar Brussel, die sinds april grotendeels over het HSL-traject rijdt, is nog geen succes. Bijna 20 procent van de treinen komt te laat aan en in de spits zelfs 38 procent. Ook vallen er veel treinen uit. Dat komt onder meer doordat de trein geregeld van spoortype en voltage moet wisselen. De Intercity-Brussel is de opvolger van de Vira, die zes jaar geleden met veel problemen kampte. De nieuwe trein doet over het traject Amsterdam-Brussel een uur langer dan de Vira. Dns erkent dat de punctualiteit onder de maat is. Er zijn nieuwe treinen besteld, maar die gaan pas over twee jaar rijden. Een winkelcentrum in Emmen is weer vrijgegeven... na een mislukte plofkraak. Onbekenden probeerden aan het begin van de nacht... een geldautomaat op te blazen, maar dat lukte niet. Omdat er mogelijke explosieven waren achtergebleven... werd de EOD ingeschakeld en acht woningen ontruimd. Pas vanochtend werd de situatie in Emmen weer veilig verklaard. Op het Filipijnse eiland Mindanao is een aardbeving geweest met een kracht van 6,9. Mensen renden in paniek de straat op, maar er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Een waarschuwing voor een tsunami werd snel weer ingetrokken. Het weer, het is bewolkt en vanmiddag gaat het op de meeste plaatsen licht regenen. De meeste neerslag valt in het noorden en oosten. Het is zacht met 7 tot 11 graden. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Morgen is het ook bewolkt, maar dan blijft het op de meeste plaatsen wel droog. En het wordt dan een graad of 8 à 9. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 dat maar één keer mee te maken en je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees ervoor. ZFM. Ho ho ho. Dit is kerst met ZFM. Met menu. nu. Goedemorgen antwoord. Gezandvoort. En dat was de Barracuda Dream Band. Ga je mee naar de zee? En we hebben vandaag een hele speciale uitzending. Het is de laatste uitzending van het jaar. Maar we verwelkomen ook terug Pieter Joustra. Pieter die zit hier ja. naast mij. Stralende gezondheid en ruikt heerlijk fris. <lacht> Ja, dat klopt. Dankjewel voor je vriendelijke woorden. Inderdaad fris, niet rokend. En nog steeds niet. Ik wil wel de zandvoets bedanken hoor, dat ze me zo goed begeleiden. Want ik kan nergens stiekem roken, want iedereen die ziet dat en ruikt dat en hoort dat. En af en toe kom ze langs met een rookworst, dan heb ik toch iets te roken. Maar het is, het is toch wel genoeg in om in het dorp te wonen en te leven. Nou, heel fijn. En we zijn ook heel erg blij dat je weer terug bent. De luisteraars ongetwijfeld ook. En de gasten aan tafel, dat gaan we nog bekijken. Dat zullen ze merken. We hebben een leuk programma, Roy. Ja, het wordt heel gezellig. Je hoorde overigens de stem van Roy Dongen, dat is duidelijk. Um, eventjes wie de techneuten is dat is Kord die staat achter de fabriek en heeft de muziekkeuze gemaakt en dat ziet er weer spectaculair uit, de redactie is van Gert van Kuik en de eindredactie van G. Rutte, die ook daar klaar staat met koffie, thee limonade Oliebolle. en een heel vriendelijk gezicht en oliebollen, dus ja wil je een oliebolletje en die zien er mooi en groot uit, kom dan langs hier naar Hotel Hoogland waar de koffie altijd goed is wat gaan we doen hoor, we hebben een, een leuk programma. Ja, we hebben een heel leuk programma. We gaan beginnen uh, met uh, Niemand Verzand in Zandvoort. De start in uh, 21 januari met een depressiestuurgroep... in samenwerking met de depressievereniging Rob Spruit en pum van de lid en het wordt toch heel gezellig. Ja, zeker. Ja, dat ja. maken we gezellig. Daarna uh, ik heb de stem al gehoord van Ypres Brune, want op 6 januari is weer het traditionele nieuwjaarsconcert in de Achterkerk en dat belooft weer spektakel. We horen straks er alles van van Ypres. Ja, en daarna kunnen we kijken. Of misschien kunnen we kijken als we een goede bril. Of contactlenzen. Of een gehoorapparaat aanschaffen. Bij Pearl Opticien's in Zandvoort. Die opnieuw open gaat. Met Laura de Broeder. Ja, en dat is toch wel apart hoor. Want er stond in de krant. Dat er jaaroverdenkingen zijn. Door de pastoor van Bert Putter. Maar de man die kan helaas niet. Bart Putter moet ik zeggen. Hij kon niet. En vandaar dat we gaan kijken door brilletjes. En dan een tweede uur. Dan gaan we praten met onze wethouder Joop Berendsen. Praten, luisteren, kijken. Een terugblik naar 2018 en een vooruitzicht naar 2019. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. Daarna gaan we kijken wie er gewonnen heeft. De decemberlote actie, de trekking van de hoofdprijzen... door Peter Bluis en Ingrid Muller. Na goedkeuring van de notaris natuurlijk. Ja, dat is gebeurd. Uh, ik heb het er wel wat nodig over te zeggen, want ik heb vorige week gewonnen. Een uh, gratis, uh, of een, een chip uh, injectie. Ik kan gechipt worden en ik kan gecastreerd worden en ik kan een wurmenkuur krijgen. Oh. Dan moet ik het toch eens even met het over hebben. Dan kun je helemaal deegens meer gestorpen? Gewoon, ons ja. minister zou gunnen. Nou, dan hebben we nog even een gesprek met Roy van Buringen over on-air events. En we sluiten het programma af tweede uur met een trekking van, nog een trekking van de loterij van de winkeliersvereniging, dat is één winkel, in de Pakveldstraat. Ja, het is wel één winkel, maar het is de enige vereniging in Zandvoort met volgens mij een dekking van 100 ja, Precies. Nou, die, die komt dus als laatste om tien voor twaalf. Om dan nog eventjes dat te doen. Wij gaan nu beginnen met het programma Niemand Verzond in Zandvoort. Start met de depressiestuurgroep in samenwerking met de depressievereniging. Uh, jongens, als ik over depressie praat, dan uh, denk ik eerst aan de luchtdruk. Zware depressie is op komst, uh, of lichte depressie. Maar we praten over mensen hier. Dat klopt. En, we klopt. Hebben, en even de verschillen. Want ik heb me een beetje erin verdiept. Je hebt een lichte depressie. Een zware depressie. En een psychotische depressie. Dat, dat zijn, klopt. Ja. Dat zijn de drie hoofdsoorten. Maar er ja, zijn nog ja. een heleboel andere soorten. Ja, er zijn heel veel, heel veel soorten depressie. En ik denk dat de, de overeenkomst. Wat jij noemt met het weer. Zal vooral iets met druk te maken hebben. Ja. Want als je last hebt. Je hoort spuit. Ja. ja, dankjewel. Ja. Als, je, als je last hebt van depressie. Dan, dan voel je ook een bepaalde druk uh, van binnen. En uh, zoals je zegt, er zijn heel veel soorten uh, depressies. Uh, ik heb zelf uh, last van chronische depressie al mijn hele leven. Even, even mijn lijstje kijken. Ja, die staat er ook bij hem. Ja, hier dus ja, niet. Ja, ja, ja. Ja. dat betekent uh, vooral uh, ja, last hebben van, uh, van mood swings, zoals dat, uh, zoals dat wat heet. Wat voor dingen? Mood swings, dus af en toe dan heb ik, uh, ja, dan voel ik me gewoon spontaan heel vervelend. Voel ik me ja, uh, gewoon niet lekker, heel somber. En uh, dat kan ook zomaar opeens de andere kant op, uh, op gaan. En dan voel ik me, voel ik me hartstikke goed. En wat ik in de loop der tijd heb geleerd is uh, onder mij om te gaan. En... Uh, uh, tegenwoordig steun ik vooral andere mensen daarmee om ook te kijken van nou, wat, wat kan jij doen uh, om daarmee uh, mee om te gaan. Maar je gaat er even snel overheen, je zegt er zijn dagen dat ik me pokken voel, ja. je, je staat op en je denkt oh ik blijf liggen, wat een waardeloze ja. dag wordt dit. Ja. ja, daarom sta ik altijd heel vroeg op. Dan ja, ik ja. heel lang om op gang te komen <laughs> <laughs> en dan merkt niemand het. En je hebt een hond die moet wandelen. En die, ik heb een hond die moet wandelen, en precies, ja dat helpt, ja, ja dat helpt enorm. Ja. Maar ik heb je gevolgd, ik, ik, ik lees veel berichten dat je duinen gaat, strand op gaat. Ja. Wandelen helpt dus. Voor mij wel. Ja, dat betekent niet dat het voor iedereen uh, helpt. Voor mij helpt dat, helpt dat uh, zeker. En um, dat is ook een beetje het doel van die depressie supportgroep. Even corrigeren, het is, het is uh, uh, geen stuurgroep, maar een supportgroep, want wat we vooral niet willen is sturen, ja. maar we willen elkaar ondersteunen, dus echt elkaar supporten. En uh, we willen vooral met, met z'n allen gaan kijken in zo'n groep van, gaan, nou wat werkt nou voor jou? Uh, wat, we, wat werkt voor mij? Uh, kan ik dat proberen? Wat, we, we, we, gewoon gezamenlijk daarover in gesprek gaan... zonder dat het een, een, een huilgroepje gaat worden. Ja. ja, want ik zei al, er zijn zo verschrikkelijk veel soorten. Ja. Ja. Uh, het is moeilijk om dat te vergelijken met elkaar. Met ja, de een klopt. ligt zo en de ander ligt ja. het niet zo. Ja. Ja. ja, ik kan daar voor mezelf ja, even precies. op inhaken. Kijk, voor mij, ik, Bob en ik gaan dit nu doen. Graag in de microfoon, ja. de supportgroep. Maar voor mij geldt dat geldt, geldt weer iets heel anders. Hè. Ik, ik, ben, ik heb een depressie gehad ongeveer 30 jaar geleden die was wel behoorlijk... Ja, ik weet ook niet hoe je dat, of je daar cijfers aan kan geven... maar het was wel behoorlijk zwaar in de zin van... En wat voor depressie was dat? Nou ja, ja een zware depressie. Okay. Kijk, ja, ja maar zwaar. Ja, dat staat er ook tussen. Ja. <laughs> nou ja, goed, laat ik zo zeggen... Uh, een zware depressie... Ja, daar kun je er toevallig ja, nee. van vinden. Maar, uh, ik kan me voorstellen hier... Voelt. Nou, dat ging wel een stukje verder het nee, betekent in ieder geval dat ik niet meer kon functioneren in het leven nee. dus nergens meer van, van kon genieten maar dat ik ook meer, niet meer kon functioneren in mijn werk niet meer in mijn relaties niet, niet in ieder geval dat was een, voor mijn gevoel een alomvattend al gebeuren maar het is wel 30 jaar geleden dat dat was, het heeft ongeveer 4 5 jaar geduurd daar heb ik heel veel aan moeten doen om daar uit te komen maar sinds die tijd heb ik dat dus eigenlijk helemaal niet meer dus ik zei, je depressie je depressie. zegt net, ik heb te veel moeten doen om eruit te komen. Nou, veel therapieën moeten volgen, veel, veel initiatieven zelf moeten doen. Eh, ook jezelf helemaal schoon moeten maken. Zo, zo interpreteer ik dat. Om die depressie, eh, nou ja, om daar een plek aan te geven. Kan je zeggen hoe je dat ongeveer gedaan hebt? Dus nou ja, kijk, ik, wat ik zeg, ik heb veel, veel, veel soorten therapieën gevolgd. Eh, ook veel initiatieven genomen tot therapieën. Eh, ik heb eh, ook nee, net ook veel aan uh, in de natuur, dat hielp ook heel erg goed. Hè. Net wat Rob dus doet met wandel. Dat deed ik in die periode ook. Hè. Dan ging ik ook al door de duinen wandelen, kennen mijn duinen, ging weer hardlopen. Dat waren allemaal trucjes achteraf, hè, dat, dat kun je pas achteraf moet bedenken, die bijgedragen hebben tot, uh, tot mijn herstel. Maar ik denk dat voor mijzelf, hè, ik ga even 30 jaar terug, het belangrijkste was wel dat ik dus, uh, initiatief op een of andere manier kon nemen. Dat ik ergens dingen voor kon doen. En dat ik ergens voor weer lol kreeg om daarin te kunnen leven. He, bijvoorbeeld, ik ben de, de, de, de half marathon van, van Haarlem naar Zandvoort te gaan lopen. Dat geeft een doel, weet je wel, dat soort dingen. Maar wat, wat ik eigenlijk wilde vertellen, voor mij was dat dus 30 jaar geleden. En uh, nou ja, dat, dat is, dat, daarna heb ik gewoon weer een hele goede carrière op kunnen bouwen in, in de IT. Dus uh, ik heb ook weer een relatie gekregen, weer huizen, dus allemaal weer. Ja, ik heb gewoon weer een normaal leven. Ik heb ook nooit meer daarna in, de, in een depressie gezeten. Dus maar je hebt wel het, een levenservaring gekregen. Zeker, zeker. Dat is ook de reden waarom ik ook dit werk wil graag doen. Ja, uh, maar je, je ziet dus het, het verschil van, uh, van hoe de impact. Hè. Als je Rob vertelt zijn verhaal, dat, dat ligt heel anders als, als mijn verhaal. En ja. waarschijnlijk voor een ander ook weer een verhaal. Maar er zit natuurlijk wel een gemeenschappelijke factor in. En dat is van ja, depressie is natuurlijk, heeft een ontzettende ontwrichtende effect op je leven, op je relaties. Maar het is zo makkelijk gezegd een depressie, maar als je dan ziet dat er tientallen verschillende soorten zijn, die ja, ja, erg ja, verschillend ja, van elkaar ja, zijn. Ja. Maar dat betekent ook dat in zo'n supportgroep, daar, zullen, daar gaan mensen die zich aanmelden, zullen allemaal die verschillende uh, depressie soorten hebben. En ja, juist die herkenning, hè, er zitten altijd toch wel algemene uh, elementen in die, die je kunt herkennen vanuit een depressie. Maar hoe weten nou, mensen dan dat ze een depressie uh, hebben? Want mensen gaan natuurlijk niet uit zichzelf houden naar een sportgroep. Hier nee, is nee. ook wel een beetje een taboe op een depressie, dat mensen denken van ja, ah, klopt. ik moet me niet aanstellen, het okay. gaat wel weer over. Ja, ja, ik heb ja. geen reden ja, om depressief te zijn. Klopt. Er rust een enorm stigma op, uh, op depressie, wat dat betreft. Uh, het wordt heel vaak in verband uh, gebracht met, uh, met zwakte. Uh, terwijl het. Uh, het is gewoon een ziekte. Het is net, uh, ik kan griep hebben, maar ik kan ook een depressie hebben. En uh, in mijn geval, als je het praat over chronische depressie... nou, er zijn natuurlijk diverse andere chronische ziekten. Daar, leer je, daar kan je mee leren omgaan als je geluk hebt. Als je daar een goed je weg in kan vinden. Ik heb dat, uh, dat uh, wel uh, gevonden. Maar wat belangrijk bijvoorbeeld is bij een, uh, uh, bij een depressie... Pieter noemde het al, je hebt verschillende soorten. Maar bijvoorbeeld de aanleiding van een depressie... Is ook, uh, is ook heel divers. Uh, het kan iets van binnen zijn. Hè. Iemand kan somber gestem, uh, gestemd zijn, altijd. Dat kan. kan in je karakter zitten. Maar het kan ook zijn dat er iets uh, gebeurt in je leven. Uh, voor mij, het afleiden van mijn vader hij heeft een enorme impact op mij gehad. Toen ben ik volledig ingestort. En toen heb ik echt een hele zware depressie gehad. Maar uh, wacht okay. even. Je stort in. Wat doe je dan als eerste? Ga je dan niet als eerste met je huisarts praten? Okay ja is dat niet ja. de eerste stap? Ja, dat is uh, vaak wel de eerste stap. Want die moet constateren of ja. je inderdaad ja dat, ja, dat klopt Ja, de dat klopt, niet. dat klopt. En dat is ook precies de reden waarom wij nu met de depressie supportgroep uh, alle huisartsen in Zandvoort zijn afgegaan... om daar uh, flyers af te leveren. Uh, omdat mensen die daar komen met... ja, ik, ik weet het niet, misschien heb ik een depressie, misschien niet. En of, de, of de dokter uh, stelt die diagnose. Hè. Ik, ik vind de diagnose altijd wel... Wat zwaar, want je hoeft niet altijd een labeltje te plakken natuurlijk. Je kan je ook depressief voelen. Ja. Hè? En, dan, en dan, dan is het nog niet dat je echt een depressie hebt, hè? want dan, dan ben je meteen iets. En uh, uh, nou, via de huisartsen willen we dus die mensen, mensen bereiken. Ja. Maar het klopt, je gaat vaak uh, af en toe, maar ga je eerst naar de, naar de huisarts. Ja. En we hopen dat de huisarts dan zegt van nou, ga eens uh, neem eens plaats in zo'n supportgroep. Ik ook begrepen dat heel veel mensen we depressief denken we heel snel aan iets desastreus, hè? van de vreselijke down. En, uh, maar ik heb ook wel begrepen dat heel veel mensen nou juist dat niet hebben, maar alles gewoon grijs zien. Ze zien geen hoogtepunten meer, geen, ja, geen ja, uitzicht. Het leven is grauw. En... Ja, dat klopt. Het hoeft niet zo dramatisch te zijn. Uh... Dat klopt, ja. ja, ja, ja. Nee, het, het gaat eigenlijk om het ontbreken van levensvreugde. Ja. Daar draait het ook ja. om, maar dat kan natuurlijk hele grote gevolgen hebben. Als dat heel Zeker. zwaar is, dat je dus, uh... Maar, maar nu, nu zijn jullie, mag ik zeggen, specialisten hier. Uh, jullie hebben de ervaring, ervaring. ervaring. De ervaring in ja, ja. beter daarmee om te gaan ja. en jullie stellen je beschikbaar om andere mensen te helpen om dat ook te leren. Uh, hoe kunnen ze dan met jullie in contact komen? Um, nou, ze, kunnen, ze kunnen contact opnemen met, um, uh, met het sociaal wijkteam. Uh, Niemand Verstand in Zandvoort is een project van het so sociaal wijkteam. Ja. En um, dat loopt via Esther Madeira, uh, bij veel mensen wel bekend. Um, jullie uh, de mensen mogen haar bellen op 06. Uh, daar moet ik even mijn bril opzetten. Uh, 46 443 769. Uh, de mensen mogen mij ook. Bellen euh, als ze dat willen, want dan kan ik ze even wat uitleggen erover. 0620. Oh 340. wacht even, niet zo snel. 0620. Ja. 340. 340. 230. 230. Dan krijg je Rob Spruit. Ja. En als mensen besluiten om zich uh, op te geven... dan kunnen ze naar de website uh, gaan van uh, depressievereniging.nl. Ja. En uh, de, nou, eigenlijk wij, uh, op de handpagina staat meteen uh, waar je naartoe kan voor de supportgroepen. En dan kan je meteen uh, inschrijven en dan kom je automatisch uh, bij ons uh, terecht. Dus voor wat meer informatie, uh, depressievereniging.nl. Ja, ja. ja, of bellen. Dus. Ja. Hier staat het op. Perfect, Hartstikke mooi. Ja, en ik moet zeggen, die, die website die is erg mooi van de depressievereniging. Er staan alle adressen gegeven, erop, telefoonnummers, alles. Gewoon depressievereniging en dan kan je alles terugvinden. Ja, klopt. Ja, helemaal. Ik hoop oprecht dat het jullie lukt en dat er veel belangstelling komt. Althans belangstelling voor mensen die even in een donker gat zitten. Ja. Zeggen van, ik wil er nu uit. Precies. Uh, uh, dat heeft nog niets met roken te maken. Nee. Ik wil nu stoppen ermee. Ja, ja. Oh. Ik wil weer de toekomst in. En dat ze dit adres gaan opzoeken. Ja. Dan wel jou bellen. Ja. Zeker, hoop ik ook. Ja. En we komen en... nog een keertje terug om te vertellen hoe het allemaal gaat. Vind je Do dat goed? Dolgraad. Dat vinden we een ja, heel goed idee. Ja. Ja, laten we dit onderwerp <laughs> leven ja, te houden. Precies. Ik wens jullie erg veel succes. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ja, dankjewel. Bedankt. Succes in 2001. We Het bepalen, daarin ben je, je vrij Het spel begint en dat het eindigt is gegeven Maar hij blijft erbij Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties Voor iedereen En toch speel je dit spel alleen met de bestemming. Ja, die bestemming weten we niet, maar dat wachten we af in het nieuwe jaar wat die bestemming wordt. Uh, aan tafel zit op dit moment Ipe Brune en uh, Fred Kuizers. Ja, en we gaan praten over uh, het nieuwjaarsconcert. De hoeveelste keer is dat? Dit wordt de twaalfde keer. Nee, fout. We zijn 32 jaar geleden begonnen. Ah, dat is een strikvraag? <laughs> ja. Ah. Nou, dat begint lekker hoor. 32 jaar geleden zijn we begonnen in de protestantse kerk. Hallo. Met de uh, Santus Mannenkoor onder leiding van Dico van Putten. 32 jaar geleden. 32 jaar geleden een groot succes. Oké. Okay. En maar het goed. is een paar jaar rustig geweest. Hartstikke goed. Maar het is weer vol Elon als ik dat zo zie. Okay. Het programma laten we het even over dit programma hebben. Nou, en die Ipe. jaren maar vergeten. Ipe vertel, wat, nee gaan, doen? wat uh, gaan we ik doen? Ik heb een vraag aan, aan de heer Kuiters, ja? de penningmeester van de stichting. Het is Fred Kuiters. Oh, nog wat? Fred, dank je en uh, Iepen Brune is de secretaris van de stichting. Ja, maar je laat het woord over aan Fred. Die ik praat wat makkelijker. Die pra praat makkelijker. De jeugd dan. heeft de toekomst. Hoe <laughs> is dat? Uh, uh, laat hem maar. Wat gaan we doen, Fred? Beste mensen, wij hebben op 6 januari weer het nieuwjaarsconcert. Ja, maar. 2019 uh, voor alle inwoners van Zandvoort. Met medewerking van koren en solisten. Allemaal uit Zandvoort. Waar gebeurt het? Het gebeurt in de Sint... Agatha-kerk. Ja, hoe laat? Vondag 6 januari. Het vangt aan om half drie. Ja. De zaal gaat open om twee uur. Ja. Dus let op, het begint om half drie. Ja, twee uur is de zaal, ook de kerk open. Twee uur open, half drie, begint het concert. Wat is de toegangsprijs? De toegangsprijs is geheel gratis. Kijk, zeg het. Dat kan je het nog een zeggen? gratis. Ja. Voor en, en aan het eind een open schaalcollector? Ja, gebruikelijk is aan het eind een open schaalcollector. Want ja, we hebben zo her en der wat fondsen nodig uh, om ja. het te, te financieren. We hebben wel wat subsidie van de gemeente. We hebben de open schaalcollector en we uh, hebben een aantal ondernemers die bereid zijn om in het programmaboekje van het Nieuwjaarsconcert een, uh, een, een advertentie te plaatsen. En nou, het boekje ziet er heel mooi uit. Ja, het is een heel fraai kleurendrukwerkje geworden. Ja. Maar is het nog leuk om even te vertellen wie er meedoen. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, ja. Want is, is, is, is er een, alleen maar een koor of alleen maar een strijkensemble? Wat gebeurt er allemaal? Ja, nou, er wordt heel erg veel, heel erg veel gezongen. Oh, ah. we hebben het Sint-Agata Kerkkoor. Ja. We hebben het Zandvoorts. Onder leiding van. Uh, Onder leiding van Hedwig Jurij. Ja. Ja, ja, tuurlijk. We hebben het Zandvoorts vrouwenkoor. Onder leiding van Ed Wertwijn. Ja. We hebben de Wapenzangers van Zandvoort. Onder leiding van Minuska Sas. Met het lange haar. Dat is die, met dat hele laar, of een hele lange staart, afhankelijk van yep. de, uh, hoe, hoe ze dat Weet doen niet ze dat doet in het nieuwe jaar. Uh, goede voornemens, kort. Ik nee, nee. zal er niet afgaan. Uh, nee. We hebben het Zandvoorts Mannenkoor. Onderleiding van? leiding van Minusca Ja. Is Minuska ook... Uh, mag dat wel? Nou, mag Mag ik even op inhaken? Ja. Ja, Onze, mannen... ja graag doen Onze dirigent, namelijk Arjan van Dijk. Ja. Die ja. is uh, zukkelende. Die is ziek. Depressie? Mm, wij ja. vermoeden dat, Ja. ja. Maar het is zo dat, uh, dat kan nog wel eens een lange tijd, lange periode duren. Vandaar dat wij als Zandvoors-Mannenkoor dus op zoek moesten gaan naar een tijdelijke dirigent. En verhip Minouska enthousiast om die kerels te brengen. Ja, en, en die meid hier is goed hoor. En, leuk. en Minouska is een hele goede dirigent. Uh, Trouwens, is... al die dirigenten zijn goed. Hè? Ja, maar zij is, prof, zij is professional zij is hoor. Professional. Ja. En ze kan ook heel goed zingen. Ja, ik Want weet het. En bij Albert Heijn heeft ze zelfs nog een aria gezongen. Ik weet het, ik ah. hoorde het dat. Maar dat wil zeggen. ik even als toevoeging geven: het dat u niet denkt van, mm hé, -hmm. verhip, hey, uh, Arjan van Dijk, de dirigent van het Salvors Mannenkoor, die missie hier op en de. Denk erom, uh, en denkt erom, dat is moeilijk als vrouw om voor een mannenkoor te staan hoor. En voor haar niet. Nee, ze is heel streng. Zij kwispelt even met die lange staart. <laughs> ja. En jij bent stil? Ik ben altijd stil. Ja. Ja. We gaan verder, We gaan We zijn er andere, andere bij, optreden. Zou dat ook bij Pieter werken? Dan hebben we Music Hall In, onder leiding van Arjan Buscher. Ja. En we hebben twee leerlingen van de Zandvoortse Muziekschool. Nieuw Wave. Op de Vleugel. Ja, de muziekschool heet Nieuw Wave. We hebben Sarah Kok op de Vleugel en Bo Starrenburg. Ja. Jong stormontalent die we dus graag de gelegenheid geven om een... Leuk. ...eens een keer zo'n mooi groot podium te bespelen... Nou, kun, kunnen we ons heel veel voorstellen bij die namen? Maar Musical In, wat moeten we daarbij uh, denken? Ja. <coughs> het is een, uh, een vrouwenkoor. Ah, een dameskoor. En, ja, en, en, ja. En, en, we hebben een Samfordsvrouwenkoor. Ja, en een ja, musical in, beide. Voor de luisteraars. Oors, oorspronkelijk was Musical In een onderdeel van de Sanford's vrouwenkoor. Toen ging het uit elkaar, mede door Dico. Dico, die ergens anders ging optreden. En dan hadden we twee koren. Het vrouwenkoor, het grootste koor... En ja, meerstemmig, vierstemmig zingen ze. En een Musical is zingt zo mooi. maar is een stuk kleiner, maar een prachtige stemming. Een uh, ja. ja, echt genoeg om naar te luisteren. Ja, ja, maar uiteindelijk zijn ze ontstaan uh, via de gereformeerde kerk. Klopt. Met joken, ja. nee, met to -de, to, -de, to de Vries. Hollestellen. Hollestellen. ja. Daar is het door ontstaan. Daar zijn een groepje gevormd en die zijn toen begonnen. Later is dat... En toen is het... Nu... Dit geworden en uh, ik moet toegeven, het is een prachtig mooi koor om naar te luisteren. Zie wel, wij Zandvoorters ja. weten wel hoe de geschiedenis is. Ja, zeker wel, ja, ja, ja maar sinds, maar, sinds dat... ik niet meer rook nee. gaat alles veel beter. Ja, bij mij me. ook. Ik vind het ook. Ja. Ja. Gelukkig twee ex-rokers hier aan tafel. Ja. Maar zoals we al zeiden, de jeugd heeft de toekomst. Dus ja. wij kijken graag naar voren, naar 2019. Ja, de roll, de roll. En we zijn heel benieuwd wat er uh, voor een programma is, want de luisteraars thuis, die zitten natuurlijk van ja, moet ik daar naartoe gaan, niet gaan? Al oh, interessante koren. Nou, ja, ze altijd vol Wat gaat er gebeuren? En je ja, maar het zit vol maar, het, is, het is zo dat je, je zit al met a, het aantal deelnemers, deelnemers van 186 en die komen met familieleden en die komen met familieleden eigenlijk hoeven we niet eens te gaan zitten want die kerk is vol maar wij doen dat gewoon staan plaatsen ja, staanplaatsen. Ja. maar het programma ziet er heel leuk uit want ieder koor die krijgt de gelegenheid om een, een zevental minuten te zingen dat hebben we van tevoren afgesproken. Zo lang mag je zingen, zoveel liederen mag je ten gehoorde brengen. En niet meer en niet minder. Kom je er overheen, dan, dan, krijg je, ja, dan krijg je de rode kaart. Maar dat is niet het geval. De koren hebben daar hartstikke goed naar geluisterd. Net als vorig jaar en het jaar daarvoor. Dus het moet lopen. Zijn er ook plekken voor minder valide? dat is ja, zo vol als een ja, dat die nee, ook wel nee, terecht recht nee, nee, kunnen. Nee, nee. Nee, hoor, Je kan er kan een rolstoel komen. Er, er, er gaan wat, uh, wat, wat, wat stoelen weg, zodat er uh, plaats is voor rolstoelen. Het dus is altijd nog perfect gegaan, dus dat zal ook dit jaar geen enkel probleem zijn. En er is geen Gelukkig. Thomas Vaar en Pieter Nol, voor de duidelijkheid. Nee, maar er is wel iets, misschien is dat ook belangrijk om even te melden... Dat het wordt live uitgezonden door ZFM. Dat is onze radio omroepen. En onze radio. Ja, ja. Maar in ieder geval, dat is, ik heb daar met het bestuur heb ik overleg gehad. En een van die heren die daar thans in zitten, dat is Leon van Nes. heb ik hele mooie afspraken gemaakt. En het wordt live uitgezonden. Dus mensen die nog helemaal slecht zijn, die kunnen lekker achteruit in de stoel thuis naar de radio luisteren. Naar ZFM uiteraard. En die kunnen het hele programma volgen. Perfect, hè? Wat ja. goed is die radio. Het is ongelooflijk. Ja, maar het is typisch ZFM. Het ja, verbaast maar, mij niet dat natuurlijk. Dat dat er is mis iets misgegaan, maar dit jaar gaat het echt gebeuren. Nou, geweldig. Ja. Eh, we gaan weer halen. Zondag 6 januari. Zet het in nu agenda. Punt 1. Om twee uur middags gaat de kerk open. Klopt. Dan moet je er wel snel bij zijn, want die plaatsen die zitten zo allemaal bezet. Om half drie exact begint het concert. Toegang is gratis. Wel na afloop, graag een ruime gift in de open schouwcollecte voor de bestrijding van de kosten, zeg ik tegen de penningmeester. Hè? Ja, want we willen het volgend jaar graag weer herhalen. Kijk, een en dan... Een combinatie van koren en... En dan gaan we even halen, dan is het dus niet zomaar uh, even een, een, een, een, een optreden. Het is 32 jaar geleden is het begonnen. 32 jaar, het is toch ongelooflijk. Het is een prachtige traditie. En, en dat, dat, dat dit dan nog steeds. met een eigen ja, maar het is, is toch uniek? Is, Uiteindelijk is het 12 jaar geleden. Ja. dat uh, Willem van der Molen. de broer van Af van der Molen, de ja. uitbater van. De ja, broer, ik weet het. Die is begonnen is... samen met zijn vrouw. om dat weer een nieuw leven in te plaatsen. Precies. En zo is het weer ontstaan. Ja. Hij, hij is het ontstaan. Ja, hoor, Mannenkoor is ook. Uh, 50 jaar geleden, nee, 32 jaar geleden. Ontstaan 32 jaar geleden. Ook via Dico. We hebben nog plaatjes gemaakt. Maar uiteindelijk is het weer recht. Ja, deur van de molen. En alle complimenten aan, die, aan nou, Willem. Hij we zijn, is helaas overleden. We zijn ja. blij met het kleinkind van Juist, 32 jaar geleden. Zo is dat. Yep. Zo moet je het zien. Zo moet je zien. hij heeft heel goed uh, ook ja. gezien. Maar hij is goed. Hij is de, goed. Jeugd heeft de toekomst, je zei het al. Ja, ja. Daarom. Lieve mensen, ga zondag 6 januari, zit het in uw agenda... Mm. En ga massaal met je hele familie daar naartoe. Ja, want het ja. wordt een spektakel deze zondag. En zeer gevarieerd. Dat bedoel ik. Wil je nog wat liederen horen die gezongen worden? Pret noemen ze maar nee. Er me. wordt klassiek gezongen. Er wordt populair gezongen. Er wordt chanti uh, gezongen. Er worden Spaanse liederen gezongen. Uh, het is, en we hebben dus twee solisten van op de piano. New Wave. Op de piano. Jonge kinderen. Dat zeg ik Sarah Kok en Bo Starrenburg. Het nou, is toch ook fantastisch om uh, jaar, te zien dat die jeugd, de, ja, ja. Dat die jeugd zo jonge leeftijd Sorry. mee kan doen. Dat is toch geweldig? Heel goed. Dus wij heel goed. ons er zeer op. Wij ook. Mensen, bedankt voor jullie komst. Als je tijd is, je gerust even langskomen, hoor. Ja, nou, meestal ben ik er wel. Dat weet ik wel. Ja. Wil je iets hebben van een stoel of zo? Nee, ik loop en ik beweeg ja, me aardig. Oké. Okay. En nou, ik rook niet, dus ik ben zo snel oh. als wat. Hij rook niet. <laughs> Hij rookt niet. ongelooflijk. <laughs> Ze geloven me niet. geloven me niet. Nou, op het moment in elk geval niet. Heel <laughs> goed. Oké, okay, ga even hey. mee naar buiten, Pieter, nu? nee. <laughs> Bedankt voor jullie komst. Ja graag bedankt. gedaan. En, tot en jullie uh, ook heel veel uh, 6 een goede voortzetting ja, dank uh, dank uh, dank van het programma. Dankjewel. En bedankt dat we er even mochten komen. Fijn dat jullie er waren.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 Dan maak ik mooi de bliksem bij op het strand. Kijk die mooie meiden staan, ze kijken mij verlangend aan. Ze willen ook zo stoeren zonder bril. En loop ik op de boulevard voorbij, dan fluiten ze en lachen ze naar mij. Weet je wat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 Dit was weer een prachtige muziek. Mooie nieuwe zonnebril. Gezongen door Benno van Vught. Cor, hoe kom je erop? Goed zoeken. Goed zoeken. Ja, het is toch ongelooflijk dat hij deze muziek altijd bij elkaar houdt. Volgens mij is Cor uren bezig om alle goede nummers te zoeken... die de, de, de, de gesprekken kunnen inleiden. Ja, en, en dit is meteen een mooi bruggetje. Want tegenover ons zit de mooie eh, mevrouw Lynn, Laura den Broeder. Want zij is van Pearl... Dat klopt. Pearl Zandvoort Opticiens. Ja. Uh, Zandvoort stond vroeger bekend als een patatdorp. Op elke vierkante meter had je een patatzaak. Dat is nu veranderd. Het is nu een brillendorp. Bijna wel, hè? Ja. ja. Waar begin je aan? Want we hebben daar in een cirkel van 80 meter hebben we vier brillenwinkels. Opticiens moet ik zeggen officieel. Ja. Um... Nou, als Pearls zijn, dan kun je onderscheiden, want ik ben de enige keten in het dorp. En ja. de andere opticiënten zijn particulier. Ja. Dus Die zitten toch wel in een veel hoger segment. En ik ben de enige die een beetje in het middensegment zit met Pearl. Wat houdt dat in, midden- en hoogsegment? Uh, nou, particuliere optieën. Ik denk opticiën... dat geld al meteen. zijn wel uh, uh, een klein topte. beetje. Hun hebben gewoon wat exclusievere monturen, waardoor de prijs daar gewoon wat hoger ligt. Ik heb monturen die wereldwijd gewoon veel meer voorkomen. En daardoor voor een wat schappelijkere prijs verkocht kunnen worden. Uh, wat is schappelijk in jouw optiek? Uh, het is wel heel divers. Ik heb monturen van 10 euro tot uh, 200, 300 euro hangen. Maar op dit moment zijn ze allemaal voor een euro... in verband met de openingsaanbieding. Ik ga zo meteen even naar Pearl. <laughs> heb je een bril nodig? Nog niet, maar dat kan <laughs> altijd nog komen. Dan heb ik vast een montuur. <laughs> maar eventjes, is een montuur nu het duurste of de glazen? Ja, is... ik, die glazen um, toch het meeste werk met wat allemaal gepolijst en, ges, en geslepen... En ja, multifocale glazen zijn toch wel inderdaad een stuk duurder dan de monturen. Uh, glazen daarentegen kunnen ja, vergelijkbaar zijn aan het montuur... Of Goedkoper zelfs. Als je een montuur van 300 euro neemt, dan is de glazen misschien wat voedseliger. Maar bij een ja. montuur van 1 euro wordt dat wat anders. Nee, nee, nee, dat maakt helemaal geen verschil hoor. De glazen zijn nu niet duurder omdat de actie uh, voor een euro is. De en, en die glazen die maken jullie zelf? Slijpen jullie zelf? Of uh, ja, die nou... bestel ik. En dan maken wij ze in de winkel zelf helemaal op maat in, uh, in het montuur. Jong, ja. jong. Maar jullie doen ook contactlenzen. Sorry? Jullie doen ook contactlenzen? Ja, dat klopt. Uh, ik ben vorig jaar afgestudeerd in contactlensspecialist. Daarbij doe ik het aanmeten van harde lenzen, nachtlenzen en zachte contactlensen. En helpen jullie mensen ook om eraan te wennen? Mensen die zeggen, van, nou, ik vind het toch een beetje moeilijk, maar ik wil veel hardlopen. En ik heb eigenlijk een bril nodig, dus ik wil ze dragen. Maar ik ben een beetje onwennig. Ja, we geven altijd een goede instructie, ook qua uh, draag. Als iemand er net aan begint, moet het echt opgebouwd worden qua draagtijd. Dus daar helpen we daar iemand goed bij om uh, advies te geven hoe dat het beste kan. Laura, jullie zijn geen franchise-afdeling, hè? Jawel, ik ben een franchiser, ja. Zo, dan begin je er helemaal aan met alle risico's, ook voor jou? Ja, zeker weten. Ja. jongen, ik vind oh, dat knap hoor. Het is een ondernemer. Dat bedoel ik. Ja. Ja. En wat heeft jou bewogen om dan naar Zandvoet te gaan, naar deze plek? Um, het is een AA-locatie. Ja, um, ja, eigenlijk, ik werkte eerst voor mijn vader, die heeft vier andere franchise winkels. En zo ben ik ook van Ook het pak op, in ingekomen. de brillen. Ja, ook van Pearl. Ja. En toen ben ik opgebeld of ik deze kans wil aannemen. Dus toen ben ik hier een beetje gaan rondkijken. En uh, toen vond ik dat wel echt een onwijs leuke locatie. Ja. Het is de duurste locatie van Zandvoort om daar te zitten. Ja, het is wel een hele mooie locatie, ja. inderdaad. Ja. Daar zien we toch een hoop winst op die brillen hoor. Als je daar investeert. <laughs> we moeten nog even wachten hoe het gaat natuurlijk. Nou, het gaat goed als je daar zit. Ja, het is wel echt een onwijs mooie locatie en de mensen op straat zijn ook heel enthousiast dat er een Pearl zit. Dus. Yeah. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Wat verkoopt Pearl nog meer? Dus je verkoopt de brillen die je nodig hebt. Wat ja. sterkte en contactlenzen. Waarvoor ja. kun je nog meer terecht? Zonnebrillen. Uh, zonnebrillen, zonnebrille. kijk. Uiteraard, ja. ja. Dat is een hele mooie, modische locatie dan ook. Ja, ze is dus echt wel ja, contactlenzen, brillen, zonnebrillen. En ik heb ook een medische afdeling. Elke donderdag is die er. Dus als ik met een oogmeting, oogmeting uh, ja, iets tegenkom. Iemand gaat minder zien. Of ik kom wat geks tegen. Dan kunnen we die op de donderdag. Uh, bij onze medische oogspecialisten op de terecht. Op afspraak. Die doet ook diabeetcontroles. Uh, constateren wat er eventueel afwijkend is. Dus die is elke donderdag aanwezig. Nou, dat is een compleet servicepakket. Ja, en, en dan nogmaals, dat geldt ook voor jou, roken is heel slecht voor je ogen. Heeft nou, geleerd. Ja, ja, toch? ja, het is niet heel goed inderdaad. Nee. Zie je wel. Nou, ik ben er helemaal blij mee. Ik rook gelukkig niet. Dus, uh, ja, dat moet ik, helemaal goed komen. Ik hou dat ja. zo. Ja. <laughs> Ja, die is voor jou, Cor. Cor Draaier. Stop met roken, dat is goed voor je ogen. Goed, hij zucht. <laughs> nee, dat, dat leer allemaal. Heb je al contact gelegd met die collega uh, optiek zaken? Eigenlijk nog niet, nee. Ik ben er nog niet helemaal aan toegekomen. Dus, uh... Maar je woont in Zandvoort? Nee, ik kom zelf uit Castricum. Dus je moet elke dag in en weer? Ja, valt mee een half uur, dus... Uh... Dat is te doen hoor. Oké, okay, oké. Okay. Ja. ja, dat vind ik ook. Maar het zou misschien een goed idee zijn om, om ze bij gaan rondkijken bij, je, bij de collega's. Ja, absoluut. Even voorstellen. En, uh, ja. Ja. Is het ook een feestelijke opening? of is het gewoon? Ja, die is helaas wel al geweest. Dat ah. was uh, 15 Vermist? december, 14 december. Twee weken terug, ja. Oké, okay, en, en, en maar... nu is het nog voor een, een euro een montuur? Ja, tot 14 januari. En uh, vanaf 14 januari ga ik gewoon weer mee met de landelijke actie die op dat moment... Uh, Aanwezig is. Ik, ik word helemaal gek van al die acties die al die optiekzaken voor de televisie tonen. Van kom hier en je krijgt twee je monturen, de tweede gratis. Of wij verzorgen het wel, de verzekering en dergelijke. Wordt er nog wel geld verdiend op brillen? Uiteraard, want anders bestaan we natuurlijk niet. Um... Met de zorgvergoeding dat kunnen we inderdaad regelen en uh, de acties zijn natuurlijk de ketens onder elkaar die dat proberen aantrekkelijk te maken om iemand toch naar hun te komen. Ja, het is een gevecht hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat dat wel een gezonde marktwijking is. En denk dat het vroeger een absurde situatie was dat uh, uh, je enorm veel moest betalen voor een bril. En dat nu gewoon een bril, omdat er ook heel veel mensen zijn die hem dragen tegenwoordig. Dat het gewoon een algemeen product is. Uh, en als het kwaliteitseisen voldoet, ja, waarom zou je dan, dan niet met elkaar uh, kunnen concurreren of stunten? Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Uh, en ik uh, wens je in ieder geval erg veel uh, een zonnige toekomst toe nou, in het centrum van Zandvoort. Ja. Uh, laat je af en toe even zien. Ja, hier, ik ben veel aanwezig hoor. Dus, uh... En kom langs hier om te vertellen hoe het gaat. Dat zal ik zeker doen. Want uh, het is, ik vind het toch verfrissend hoor. Weer nieuw leven erbij. Dat. Uh, ja, maar zo zie je maar weer dat Zandvoort nog steeds een plaats is waar je kan ondernemen. En als je uh, uh, nou de moed hebt om het te doen, dan gaat het waarschijnlijk ook wel goed komen. En ik kom in ieder geval uh, eens even kijken naar die uh, prachtige monturen voor 1 euro. Nou, ja, hartstikke goed. En dan heb je nog 14 dagen de tijd. Nog kun je nagaan. Ja. een uh, ja. Ja. <laughs> bedankt voor je komst. En ik zou Zandvoort willen aanraden, loop er even naartoe. En loop er even naar binnen toe. En ga dan even praten met uh, Laura de Broeder. De rain. Wat is er nou? Ja. Rhythm of the rain, Rob Tenijs. Oftewel het ritme van de regen. We gaan een stukje agenda vast doen. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een oproep: dat er hier nog heerlijke oliebollen liggen. Dat de koffie klaar staat. Dat Gerry staat de popel om die in te schenken. Dus als iemand nog wil komen, kom gezellig langs in Hotel, Hotel Hoogland. Ja. Uh, Roy, wat, wat is het, het, het, het nieuws voor de komende weken? De agenda. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk nog de expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoort museum. Zandvoort Ja. En die loopt nog tot en met maart. En vandaag uh, kunt u kijken en luisteren naar de wandelende wintermuziekband... door het centrum van Zandvoort vanaf 1 uur tot 5 uur. Wandelende wintermuziekband. Ja, dan moet je niet de verkeerde richting oplopen, anders kom je natuurlijk niet tegen. Nee, en... en uh... Heb je ooit wel eens gehoord van de wintermuziekband? Ik heb niet van de wintermuziekband gehoord, ook niet van de wandelende wintermuziekband. Maar nee. ik ben gefascineerd. Nou, we gaan toch even kijken. Maar dat is vanmiddag in het centrum van het dorp. Ja, en 1 januari, euh, ja, dan kunt u mij allemaal weer in mijn prachtige zwembroek zien. Um, en dan ga ik namelijk meedoen aan de nieuwjaarsduik. Het is de 60ste nieuwjaarsduik hier in Zandvoort. Hoe laat begint dat? Uh, het begint om twee uur. Om twee uur duiken ze erin? Twee uur duiken we erin. Om kwart voor twee is de warming-up. Vanaf uh, half twaalf kun je al terecht om het te registreren... als je dat nog niet gedaan hebt online. Dan krijg je in ieder geval de muts. Je krijgt de Unox-muts. En, en na afloop krijg je de Unox-soep. Kijk. En het, uh, de zee is ongeveer 7 graden. Dus dat valt mee. Hij is ruim 2,5 graden warmer dan vorig jaar. Dus ik, uh, Precies. ik denk dat ik gewoon echt een hele kleine zwembroek aan kan trekken. Nou, nou, nou, nou. <laughs> Uh, maar voordat voor uh, het op 1 januari is... Uh, zondag aanstaande is uh, muziek op zondagmiddag... bij Onno van Dijk, Oosterparkstraat uh, 44. Vier uur met een aantal optredens van diverse artiesten. Dus dat is zondag aanstaande. En dan hebben we maandag 31 december... om een vijf uur middags Jazz at the Church... aan Gatenkerk. En daar uh, de, met de pastoor Putter... En mevrouw uh, Yvonne Bijster, die daar kerkelijk het jaar zullen afsluiten. Het swingt in de Zandvoortse kerk. Nee, ja, het gaat goed. Goed, dan gaan we naar 3 januari, naar het zwemmen. zijn lekker fris. Nee, we gaan naar 4 januari. Dan is de grote receptie van de gemeente Zandvoort op het circuit... En daar, is, en daar is natuurlijk ook ZFM met een eigen stand. Ja. Om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar daarnaast uh, is er ook een live uitzending tegelijkertijd met de receptie. En dat begint om half acht. En dat duurt tot half tien. En u gaat met de auto lekker het hele circuitterrein op. En dan uh, achter de pis langs. En dan komt u bij een groot paviljoen bij de Tarzanbocht... En ik hoorde onze burgemeester vertellen dat heel misschien, heel misschien Max Verstappen ook even langskomt. Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Maar laten we zeggen dat je er ook heel erg prettig naartoe kan lopen en wandelen. Zo. Nou, dat is een heel stuk hoor. Prachtig gebied. Ja, lang niet alle Zandvoorters hebben een auto. Gelukkig is de belbus uh, ook beschikbaar die dag... Ja. om uh, Zandvoorters die wat minder moeilijk uh, zijn om uh, te rijden. Dus laten we vooral zorgen dat iedereen kan komen op deze mooie locatie. En het wordt georganiseerd. Laten we dat wel zeggen. De nieuwe receptie wordt niet alleen door de gemeente georganiseerd... maar een heleboel organisaties. Ja. Er zat een hele lijst hierop. Uh, ik ben er zelf natuurlijk ook. Uh, dit keer niet namens uh, ZFM, maar namens Pride of the Beach. Ja. Uh, politieke partijen, uh, organisaties, uh, verenigingen. Alles kan je daar terugvinden. En heel opmerkelijk, er is één die me opviel. Springtij, architecten. De andere architecten zie ik er niet op staan. Als ondersteuning. Ach ja, er zijn ook wel meer verenigingen die er niet op staan. Dus ik, nee. uh, ik, ik zie oh, wat hier... ben je diplomaat? Ik zie hier vooral geen uh, verwijzingen. diplomaat. Heel opmerkelijk <laughs> vond ik dat. Goed, uh, dit is dus uh, de nieuwjaarsreceptie. Uh, die is op uh, 4 januari. Ga er naartoe van half acht tot half tien. Dan hebben we op uh, 5 januari nieuwjaarsraces, circuit in Zandvoort. Dan weten we dat. En op 5 januari hebben we ook een try-out evenement... Van uh, de Endurance 4 uur mountainbike race op het circuit van Zandvoort. Ja. Fietsen en autorijden, allemaal tegelijk. Maar ook op 5 januari hebben we Disco on Ice op de ijsbaan in Zandvoort vanaf 5 uur. Ja. En ik zal zeker vanaf mijn balkon meestaan te zwingen op de prachtige discotonen die dan uh, over het plein zullen schallen. Terwijl iedereen op de ijsbaan uh, uitbundig met feestvieren is. Wat, wat een feest is dat altijd, die ijsbaan. Ik vind het heerlijk. Ik ja. heb er uh, 14 dagen puur genot van. Uh, ik kan me voorstellen. En dan zie je die kleine kindjes daar rondrijden eh, op eh, schaatsen met eh, 2. Het is goed, het is heel goed. Eh, wij gaan eh, dit eh, uurtje nu afsluiten. Eh, Cordy staat te zwaaien. En eh, we gaan eh, over naar het nieuws. Noodschap.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 En ik voel, ik heb geen moeder meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaap op, want je bent mis. Zie je verder allemaal fijne dagen.